Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vijf NAVO-landen gaan wapens leveren aan Oekraïne... dat zegt een medewerker van president Poroshenko. Het zou gaan om de VS, Frankrijk, Italië, Polen en Noorwegen... Tijdens de NAVO-top in Wales zouden die landen daarover een akkoord hebben gesloten met Oekraïne. Officieel is daarover niets bekendgemaakt. De NAVO zei eerder dat de organisatie zelf geen wapens zal leveren, maar dat individuele lidstaten dat wel mogen doen. Nederland heeft, net als Duitsland, gezegd geen wapens te leveren. Wel wil het kabinet het Oekraïnse leger helpen bij de logistiek en de aankoop van materieel.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 In Zuid-Afrika zijn gisteravond acht mensen omgekomen toen ze een nijlpaard in stukken aan het snijden waren. Het dier was eerder op de avond doodgereden en veel omwonenden wilden vlees mee naar huis nemen. Een pick-up truck zag de mensen in het donker niet staan en reed op hen in. Het ongeluk gebeurde in de provincie Limpopo in het noordoosten van Zuid-Afrika. Naast acht doden zijn er twaalf gewonden onder wie de bestuurder van de pick-up... Lewis Hamilton heeft op het circuit van Monza de grote prijs van Italië gewonnen. De Engelse Mercedes-coureur was sneller dan zijn Duitse ploegenoot Nico Rosberg... en de Braziliaan Filip Massa, die tweede en derde werden. Het was voor Hamilton de zesde zege dit seizoen. In de WK-stand bracht hij daarmee zijn achterstand op Rosberg terug tot 22 punten.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 En dat waren de Fornambulans, ze met WhatsApp. Het is 7 van 4. Welkom bij de derde en laatste uur van Zandvoort op zondag bij CFM. Met daarin de volgende onderwerpen. We gaan kijken naar het KLM Open, wat daar allemaal gaat gebeuren komend weekend. Anders sportnieuws in het kort: We hebben het Dier van de Week hebben we, en we hebben een heel mooi gedicht. Ja, is het gelukt met het, het gedicht? Het is gelukt. Dit is een beetje van de Oosterburen. Ik heb hem uh, moeten vertalen, maar dat gaat gelukkig uh, mij heel goed af. Ja, je Duits is niet zo best. Nee, uh, ik kan hem wel in het Duits doen. Ja, je kan hem wel vertalen in het Duits. Nou, ik kan hem doen. ook gewoon in het Duits vertellen. Oké. Okay. Dat is ook geen probleem, maar ik vond hem uh, leuker als ik hem ging vertalen. Vrij vertalen natuurlijk dan. Ook. Ik ben heel erg benieuwd. Zo dadelijk om kwart voor vijf horen we hem. En verder? Niks? Nee nee nee, nee, nee, nee. nee, Niet veel. Niet veel? De is afgelopen. Sportnieuws, dier van de week, gedicht en muziek. Heel veel Heerlijk. muziek. Heerlijk, hier is Coldplay. a sky full of stars. A sky full stars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 Yes, we did. hebben geweld op de zondagmiddag bij CFM. Daar heb je weer hè? De bing bing. De bing bing. de license to kill, joh, de, de single van Klemmersdijds. Het is 17 minuten over 4. Tijd voor sport in het kort. Modus. Dit was sport in het kort. kort dat, dat, je nog dat is het. kort genoeg. Nee, Max Verstappen natuurlijk proberen we iedere week wel wat over te zeggen. De discussie in de Formule 1-wereld is gegaan rond de entree van de dan 17-jarige Max Verstappen komend seizoen bij Toro Rosso. Twee weken geleden werd hij tijdens het Belgische raceweekend aangekondigd als directe collega van Daniel Kwiat. Vrijdag werd een vijf uh, vijftal teambaas gevraagd of het wel moet kunnen dat coureurs als Verstappen op een dergelijke leeftijd... en met zijn weinig ervaring een superlicentie kunnen krijgen... Nou, Christian Horner, teambaas van Toro Rosso's uh, zuster team Red Bull, staat positief tegenover de gang van zaken. Hij zegt het volgende erover: als je snel genoeg bent, ben je oud genoeg. Verstappen is heel duidelijk een enorm getalenteerde jongeling, geeft hij aan. En door de nieuwe reglementen is een Formule 1-auto makkelijker te besturen dan ooit. En het doel van Toro Rosso is om jong talent zich te laten ontwikkelen. En een kans te geven. Daarom was het logisch hem een kans te geven, Alders Horner. Ik vind het een goede zaak. Ik vind het ook een hele goede zaak. Ze hebben bijvoorbeeld met Kimmy Rykoner toen de tijd ook gedaan. 23 uh, uh, autoraces. Uh, na, na 23 autoraces had Kimmy Raikkonen maar gereden. En toen kwam hij al in de Formule 1 terecht. Nou, dat bedoel ik. Gewoon uh, positief nieuws voor Max Verstappen. Zeker en helemaal voor de Formule 1. Um, golfnieuws. Kalem Open, Kalem Open, ja ik uh, blijf uh, op terugkomen want ik heb er zoveel zin in dat Kalem Open hier weer op het Zandvoort. is zo'n groot evenement met uh, zo veel grote prijzen en grote namen en grote mensen die dan naar ons kleine mooie dorpje komen. Maar niet alleen voor de professionals is er veel te doen op het KLM Open zoals de wedstrijden, maar ook voor de bezoekers. Want voor Corvel zelf is het uh, niet zo inspirerend als kijken naar Topgolf natuurlijk. En tijdens de KLM Open uh, is het genieten van de Faradise van bijvoorbeeld uh, Nicolas Koshaarts. En de gepolijste swing van Matteo Manacero. Hmm. En het subtiele korte spel, ja, schrik er niet van, van Paul Laurie. Die heeft uh, KLM Open uh, geworden. In de Golf Academy, die daar staat, kunnen enthousiaste golfers uh, meteen het geleerde in praktijk brengen. En werken aan verbetering van hun eigen spel. Want bezoekers van KLM Open kunnen alle vier de toernoidagen terecht in de Golf Academy. Hier geven professionals instructies... en kunnen golfers een uitgebreide analyse laten maken van hun swing. De CFM is erbij natuurlijk, hè? We zijn erbij met uh, heel veel razende reporters op het veld. Vier dagen lang CFM, uh, KLM Open op ZFM Zandvoort. Ja, niet op uh, KLM Open Radio. Nee, niet op KLM U luistert naar KLM Open Radio. Ja, die is wel trouwens, hè? De die is uh, in uh, Zandvoort en de directe omgeving te ontvangen. De frequentie is mij nog niet bekend, maar ik schat zomaar 107,3. Die kans zit er wel heel erg in, want volgens mij is dat, dat ook de enige evenementenvergunning die in deze nee, regio ja, in de regio wel. Maar... In deze regio zit dus. Die kans is er wel aanwezig. Um, ik vertelde dat gisteren ook al en vandaag wil ik het ook wel vertellen, want het is wel een primeur hoor, met KLM open. Want ze geven een uh, ruimte -reis weg. Hé, hey. hey, geven ze ruimte -reis weg? Ja, want als jij nou als professional of amateur op hol 15 een hol in one slaat dan krijg je een ruimtereis van X-Core Space Expeditions... ter waarde van 100.000 dollar. Nou, ruimte genoeg, hè, daar. Ja, dus. <laughs> ja, ja, ja, wat ja, ja. kan ik daarop zeggen. Ik zeg er maar zomaar niks op. Oké, okay, dankjewel, uh, Maurice, voor Sport in het kort. We gaan door met de muziek. Hier is Jocelyn Brown. Kijk, off my home. Hij blijft toch echt een van de betere platen aller tijden, hoor. Jocelyn Brown in Somebody else sky. Nou, op Facebook heb ik het beloofd, hè. Maar houden we houden het er nog even vast. Ook bij deze aflevering van Zandvoort op zondag. No, no, no, no, no, no, no. No. Oh, ik voor mij een andere mens. Sluit me ogen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 Ik heb dus zo mijn ringen maar... En dat weer van vandaag krijg je toch echt een beetje dat zomergevoel terug, hè Maurice? Zeker weten we Heerlijk. Al. Ik heb de dus zomaar in mijn bol. En dan joh. kijk ik naar buiten en dan is die zon gewoon echt goed aanwezig. Ja, ik ik eerlijk. Zog, waar we hebben de ramen wagenwijd openstaan hier aan de Tolweg Tina. Heerlijke frisse lucht. De studio van Sierfemin. De zomer in mijn bol. André Hazes, een van de betere zomerplaten. Het is uh, bijna half vijf, zullen we gaan doen. Het dier van de week. Ja, dat gaan we zeker weten doen. Het dier van de week is deze week een stitch. En Stitch denk je van hé, hey, wat heb ik in de bekende naam van Lilo en Stitch. Jazeker, hij is waarschijnlijk vernoemd naar de film Lilo en Stitch, want Stitch was ook een hond in die film. Stitch is een aparte verschijning. Hij is een kruising Beset met Stafford. Zo krijg je dus een brede kop en een lang en laag lijf. Hij ziet er grappig uit, maar een hele makkelijke hond is het helaas niet. Hij heeft het krachtige van een Stafford en het eigenwijze van een Beset, daarom zoekt hij een zeer ervaren baas.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 Uh, uh, ...over om met Stitch aan de slag te gaan. Kom dan snel eens langs om kennis te maken met hem... ...en op het dierentehuis kennen we land... ...op de Keesomstraat nummer 5. Het dierenhuis is van maandag tot en met zaterdag geopend... ...van 11 tot 4. En als u met het dierentehuis wilt bellen... ...kan het ook 023 57 13888. Hier is de SOS wind en Just Speak Good to Me... Dat was Clean Bandit en de nieuwe single Extraordinary. Ik kijk jou aan, Mo. Met grote ogen. Oh, wat Zo dadelijk het gedicht van de week natuurlijk, hè? Ja, ben ik ben heel benieuwd meer, wat je ervan gemaakt hebt. Het is een uh, goede nacht. Goede nacht? hele goede nacht. Ja. Oh. Had je een goede nacht? Ik heb een uh, goede nacht voor onze vrienden. En, uh, nee, het gedicht heet Goede Nacht, vrienden. Oké, okay. nou, we gaan het zo dadelijk horen. Na het uh, volgende plaatje, althans, mm -hmm. dan moet ik wel... sleeves natuurlijk kunnen gaan vinden in het systeem. Die ga jij vinden, ah, weet dat ik zeker. Dat gaat, gaat goed komen. zeker Anders weten. Anders heb ik hem klaarstaan. Hier is Dotan en Home...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 So Dat de single van Dotan, je hoorde home bij CFM. Het is kwart voor vijf, tijd voor het gedicht van de week. Voor de dag, voor de nacht onder jullie dak, heb dank. Voor de plaats aan jullie tafel, voor ieder glas dat ik dronk voor het bord die mij tot jullie heeft laten behoren... alsof er niets vanzelfsprekender is op de wereld. Goedenacht, vrienden. Er wordt voor mij tijd om te gaan. Wat ik nog te zeggen heb... duurt één sigaret... en een laatste glas terwijl ik al sta. Heb dank voor de tijd... die ik met jullie verkletst heb... en voor jullie geduld... als er meer dan één mening was... Voordat jullie nooit vragen wanneer ik kom of ga. Voor de steeds open deur waarin ik nu sta. Voor de vrijheid die als vaste gast bij jullie woont, heb dank. Dat jullie nooit vragen wat het opbrengt of wat het oplevert. Misschien komt het omdat het van buitenaf lijkt... dat in jullie venster het licht warmer schijnt. Goedenacht vrienden. En wordt tijd voor mij om te gaan. Wat ik nog te zeggen heb, duurt één sigaret en een laatste glas terwijl ik al sta. Wat een mooi gedicht van de week weer hè? <laughs> mooi hè? Mooi. Heel mooi. Ja. Uh, ja, ja, ja, ja. Tot zover het gedicht van de week. Maurice, dankjewel daarvoor. Graag gedaan, Rob. En volgende week zullen we Albert-Jan weer horen hè, met het gedicht van de, de week. De koning der gedichten van de omroep. De koning der gedichten. Hij is terug in town. Hij is weer terug uit Spanje. En volgende week dan, uh, zal hij er weer zijn bij ons op de radio. Bij het nummer 3, de Boys Are Back in Town? Ja, zoiets. Nee, <laughs> goede vrienden. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dachabdank, für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank, für den Teller, den ihr mir zu den Euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde, Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragtet, wann ich komm oder geh, für die stets offene Tür, in der ich jetzt steh. Gute Nacht.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 Gute Nacht, Freunde, is het tijd voor mij zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een Zigarette. Oder een letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, is het tijd voor mij zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een Zigarette. Oder een letztes Glas im Stehen. Muziek. Daar kwam ik vandaan, hè? Dat, Dat is, is hem inderdaad, ja. Goedendag. Hoe in je het zo? Jorde Reinhard Meij. En hier is Rotje Cicero. Schoon in de schule, die jongens hebben gelacht. Doch meer had ze überhaupt nichts ausgemacht. Ze waren zo so süß, ihre Beine zo so lang.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 wie sie dich ansehen und schau öffnen sich schon schau herz. Vrouwen, hè? Vrouwen, weer, vrouwen. die regeren ik hier is die welt. Ja. Jawohl. <lacht> Jullie zijn, <lacht> we krijgen het weer voor elkaar, hè? Dat was de single van Roger Cicero. En heet van de naald, want uh, we volgen nog meer sport dan alleen de Formule 1 golf natuurlijk. Jeroen Dubbeldam. Ja, je kent hem. De ruiter. De springruiter. Vooral voor de wereldtitel. Nou, Jeroen Dubbeldam heeft bij de uh, wereldruitenspeler in Kaan als eerste Nederlander ooit goud gewonnen bij het springen. De Olympische kampioen van 2000 bleef foutloos in de finale ronde. Het zilver aldaar ging in Normandië naar de Fransman Patrice de Laveau. Nou, Nederland heeft nog nooit in een individuele, een individuele he, mooi woord, medaille bij het springen bij de WK gewonnen. Uh, die sinds 1953 wordt gehouden en sinds 1956 om de vier jaar. In 1978 was er voor het laatste Nederlandse combinatie bij de laatste vier. Nou, wel weer twee keer een, een, een in Nederland geboren ruiter wereldkampioen. In 1994 won Franke Sloothaak namens Duitsland... en in 2006 Jos Lansink namens België. Het hing wel een beetje in de lucht. Hè? Ik heb hem gisteren zien rijden. Echt een geweldige vlekkeloze race... En uh, ja vandaag dus uh, WK Goud voor Jeroen Dubbeldam. Van harte gefeliciteerd. Hij deed een goede circle in de cent, hè, zullen we maar zeggen. Tezamen met zijn paard. In de het zit er alweer op, Maurice. Het einde is weer in zicht van dit mooie programma hier op de zonnige zondagmiddag. Zo is dat. Zandvoort op zondag zit erop. Dankjewel. Jij bedankt Nou, voor de in... mogelijkheid. En Albert Jan, bedankt dat je op vakantie ging. Ja. Ik heb een uh, paar keer uh, vorige week, zaterdag, afgelopen zaterdag en vandaag mooi kunnen invallen. En daar ben ik erg blij mee. Zo is het. En nog bij uh, CFM Lunch ook. Bij CFM Lunch uh, afgelopen dinsdag inderdaad. Dus... Uh, en dan mag je volgende week donderdag weer, geloof ik. Of deze, ja, deze aankomende donderdag? Uh, nee, dan ben ik op KLM Open. Oh, dus zit je op KLM Open? Ja, ik, uh, oh. Vanaf donderdag ben ik op KLM Open samen met mijn collega's Albert-Jan Vos en David, uh, <lacht> David Havier. Gaan wij KLM uh, Open verslaan voor uh, CFM Zandvoort? Nou, je weet het hè. U luistert naar KLM Open Radio ook bij CFM. Zo is het vanaf uh, aankomende donderdag. Dus tot en met zondag uh, zal Kennerme Golf Country Club in het teken staan van. Het golftoernooi van Nederland. KLM Opa. Graag tot, het mee. Volgende, tot, tot volgende like week. Tot volgende week. Zaterdag is erop like weer. Noem met Albert Jan. Nu heb ik niks meer te <laughs> zeggen, Maurice. <laughs> <I> <laughs> ik ben uitge... Je weet wel. Bedankt voor het luisteren. Uh, Oké, okay, so fijne volgende so, avond. Ja. Dag. give a whistle. whistle helps things turn out for the best. I...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 Enjoy it, it's your last chance at the So we'll always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.